Ondernemend Kruidbeke. Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben meneer Zee. Dat is mijn pseudoniem, maar mijn echte naam is Jan de Maaier. En als meneer Zee ben ik tongkunstenaar... Ik ben Gita van Quali en ze kennen mij ook als mevrouw Aventrood. En mevrouw Aventrood doet andere dingen dan meneer Zee. Todos me era, negra, pero Chile verde levert, Een zeer uh, dag, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van uh, ondernemend Kruijbeke. We hebben hier al heel veel ondernemers uh, op de vloer gehad, in de praatstoel gekregen en over praten gesproken. Ik denk dat we vandaag twee praatwatervallen bij ons hebben. Meneer Zee is uh, het alias voor Jan de Maaier. Goedenavond, Goeien, Jan. Goedenavond. Meneer Dirk. De, Dirk, uh, Gie. Gie is het. Gie. Ik denk, ik, ik denk uh, Jan, ja. dat, dat we nog nooit zo'n mooie inleiding hebben gehad als die van jou daarnet uh, bij het aankondigen van Ondernemend Kruijbeke. Daaruit blijkt dat je een echte verteller bent. Dat klopt, hè? Ja, dat denk ik toch. Een echte verteller. Maar een, een verteller is, denk ik, misschien zelfs nooit helemaal echt. Mm -hmm. Je bent, je vertelt verhalen. Doe je dat fulltime? Dat zou je kunnen zeggen. Um, ook al doe ik ook dingen die daaraan gerelateerd zijn. Zoals zingen, zoals um, misschien ook hoorspellen maken. Mm. Dat doe ik trouwens heel graag. Um, of uh, schrijven ook. Schrijven en dichten. Alles wat met woorden, met letters, met zinnen, met zin te maken heeft, dat doe ik allemaal. En Gieten is daarbij de perfecte aanvulling. Wat uh, doet Gieten? Um, ik zal daar zelf even op antwoorden. Ik uh, maak eigenlijk de beelden. Um, ik, ik teken, uh, ik schilder, ik uh, droom mee. Um, maar ik uh, gebruik geen woorden of letters. Maar um, ik maak dus beelden op papier. Is dat altijd zo dat uh, meneer Zee tegen mevrouw Aventrood zegt van ik wil dergelijke tekening? Of laat hij jou volledig de vrije keuze daarin? Hij laat mij de volledige vrije keuze daarin. Het is te zeggen, wij praten daar natuurlijk wel over, maar ik mag daar natuurlijk mijn eigen ding mee doen. Het is het mooiste, het, het beste werkt, het als, als het over en weer gaat, vind ik. Dat vind ik het leukste. Dat ik iets maak, dat hij daar iets op terug gezegd of ook nieuwe ideeën krijgt en dat dat zo heen en weer gaat en dat er iets nieuws ontstaat, dat is, dat is het leukste, dat is het mooiste. Het is vaak zo dat als ik uh, beelden zoek in mijn hoofd, dat zij ze brengt of andersom, als zij aan het zoeken is naar bepaalde woorden, dat ik dan de juiste woorden voor haar eruit kies. <lacht> en dat ze zegt, ja, dat is exact wat ik wilde zeggen. En op dezelfde manier zoek ik een beeld en helpt zij mij daarbij. Een beeld is altijd heel, nog abstracter dan woorden. Toen je hier eh, straks binnenkwam, toen kwam je eigenlijk al binnen als meneer Zee. Is meneer Zee altijd aanwezig? Ik heb de indruk van wel. Um, laatst zei nog iemand tegen mij: uh, ja, Jij bent niet anders bezig dan met imago. Mm -hmm. <laughs> Dat vond ik moeilijk, um, maar ik snapte het ook wel wat hij wilde zeggen. Uh, er hangt altijd wel een meneer Zee rond mij. Uh, ik doe ook graag dat soort kleren aan. Ja. Maar eigenlijk heb ik liever dat ze mij gewoon aanspreken met Jan. Ja. Maar het, ja, het gebeurt nu eenmaal dat ze altijd zeggen... 'Adag meneer Zee. Uh, waar ik, dat is een, een, een, maar één perso personificatie van mezelf. Dat is die meneer Zee. En wel de meest uitgesprokene, natuurlijk. Maar ik ben ook wel heel graag gewoon de stille, mm -hmm. zinnige. <laughs> Uh, Jan in het hoekje van de kamer. Die heb ik het liefste. Die, die heeft Gieten het liefste? Ja, ik heb het liefste. Het is niet zo, Gieten, dat je tegen hem meneer Zeesom zegt? Nee, nee. nee het is Jan en Gieten? Ja, ja. ja Oké. Okay. Ja, ja. uh, Jan, vraag je over je professionele werk. Is dat verhalen vertellen voor iedereen? Of ga je daarmee de baan op? Hoe moet ik me dat juist voorstellen? Heel concreet is dat inderdaad zo dat ik voorlopig nog tenminste de baan op ben met mijn auto en uh, naar alle mogelijke plaatsen rijdt waar ze Nederlands spreken. Ik heb ook al een paar keer in het Frans verteld, nog nooit in het Engels. Um, en dan ga ik naar een, een publiek uh, verhalen brengen. Um, dat, dat is meestal een jong publiek, mm -hmm. ook, ook, ook vaak een, een ouder publiek, maar dat is maar in 10% van de gevallen. En dan kom ik met mijn eigen verhalen of uh, verhalen die ik mij eigen heb gemaakt. Mm -hmm. En uh, zitten de beelden er dan ook altijd bij? Of is het, is het in verschillende mogelijkheden? Is het meneer Zee alleen? Is uh, mevrouw Avondrood erbij? Wordt er iets rondgedaan? Uh, er zijn ook nog andere personages, heb ik gezien. Bestaan er verschillende mogelijkheden? Misschien, als ik een vergelijking mag maken, misschien uh, vertel ik soms bloot. Mm -hmm. En dat is gewoon het verhaal. En, uh, en soms heb ik wat, wat kleren aan, dan uh, komt daar wat muziek bij die ik ofwel zelf bij heb. In de vorm van een instrument en wat, wat, uh, wat melodie. Of uh, ik heb een, een echte muzikant bij. Maar soms heb ik ook inderdaad zelfs beelden bij en dat is dan nog een ander fraksje, nog een ander broek die ik dan aan heb. Um, en zo zou het soms kunnen dat ik dan drie of vier artiesten bij heb, maar dan moet het ook betaald worden, ja, dan hang ik dat van het budget. ook het gerucht. Ik spring nu een beetje van de hak op de tak. We komen straks nog over het verhalen, vertellen zeker en vast terug, maar ik wou toch vandaag zeker het gerucht niet uh, vergeten. Mensen denken nu op dit moment, het gerucht, wat voor iets is dat? Misschien is het wel gewoon een concept. Ja. Okay. Uh, maar er hangt wel een gigantisch groot schip, aan vast van 40 meter lang, uh, waar ja, dus dat is de, de naam ook van het schip, dat zal de naam worden, want officieel heet die nog de Arinos en die ligt, die ligt naast de blote madame. Ja. Daar wil elke man wel graag misschien <laughs> naast liggen. Eh, ja, en, en wij liggen daar elke dag naast. Um, en um, ja, daar willen wij creatieve, creatieve ideeën uitwerken. Ja. Ik wil daar heel veel verhalen vertellen, ik wil dat er heel veel verhalen ontstaan, dat daar naar geluisterd wordt, maar, uh, er is ook een atelier waar beelden gemaakt worden um, zonder enige invloed van social media eh, um, want dat, dat willen wij dan wat vermijden. Is het iets waar je dus dagelijks op aanwezig bent? Tegenwoordig bijna ben ik daar dagelijks aanwezig. We zijn ook van plan om daarop te gaan wonen, maar dat is nog een groot, uh, nog groot werk. Maar uh, voorlopig zijn we dus gewoon aan het werken. U bent elektriciteit aan het leggen en binnenkort uh, wordt dat uh, riolering en uh, sanitaire voorzieningen enzovoort. Ik denk, ik denk dat Gieten uh, daar ook haar creativiteit uh, zeker in los kan laten. Ja, ja, ja dat is de bedoeling. Hè. De bedoeling is dat het een, een, een bijzondere plek wordt voor ons, maar eigenlijk voor iedereen dat ja, wanneer je binnenstapt in het gerucht, um, op het gerucht, dat, dat, er, dat, er, dat er iets gebeurt, hè? dat er um, een soort betovering gebeurt. En daar wil ik heel graag voor zorgen. Is het een beetje de bedoeling dat als mensen daar stappen of binnengaan dat ze in een andere wereld even, even komen? Ja, inderdaad. Het is geen letterlijk eiland, maar daar willen, willen we er wel wat van maken. Um, het zit hem zo, die verwondering, waar Gideon het over had, dat is eigenlijk dat de grenzen wegvallen of dat je um, niet vasthangt aan, um, aan draden die, die met die social media te maken hebben. Um, ik vergelijk het ook vaak met, met belichting. Wij, wij leven in een hele gigantisch verlichte wereld. Uh, wij kunnen direct um, vragen beantwoorden... Aan de hand van dat mobieltje of aan de hand van de computer kunnen wij beelden oproepen, kunnen we talen oproepen. Met AI kunnen wij zelfs iemand in onze plaats laten uitleggen uh, wat, wat je in je hoofd hebt. Mm -hmm. Dat is gigantisch. En dat willen we, dat we wel volledig in die wereld tenminste weglaten. Het is daar donker. Eigenlijk is het daar gewoon donker. Er is heel veel plaats om zelf dingen in te vullen met je fantasie. Ja, dat wou ik eigenlijk ook zeggen. Er is plaats voor verbeelding. Ja. In het donker kan er veel gebeuren. In, in, in de schaduwbeelden kan er veel gebeuren. is Er plaats voor verbeelding. En dat is er naar ons gevoel in deze wereld veel minder. Ik blijf nog even bij het gerucht. Wanneer hoop je, ik zeg hoop je, uh, dat project te finaliseren? Wanneer hoop je klaar te zijn met al wat dat er in je hoofd zit? En dat is... Uh, dat is een grappige vraag, vinden wij eigenlijk, want wij weten al dat dat nooit gaat gefinaliseerd worden. Het oh, okay. is gewoon een eindeloos project en, en we hopen ook dat mochten wij er ooit op een of andere manier mee stoppen, dat het ook niet stopt, dat andere mensen ermee doorgaan. Um, dat is ook geweten in de, in de wereld van de boten, dat je daar nooit mee klaar bent. Ja, klopt. Um, dat dat altijd... Ja, verder werken is of opnieuw dingen uh, een lakske verf geven, de roest eraf schuren, nieuwe onderdelen en dat gaat ook met al onze projecten, al onze creatieve projecten en verhalen zo zijn. Van waar heb je eigenlijk het idee gehaald om uh, met een boot te beginnen? Je had voor hetzelfde geld met een vrachtwagen iets kunnen doen, het zal of ook, een bus? Ja, het zal ook waarschijnlijk uh, vasthangen aan mijn, mijn artiestennaam. Mm -hmm. um, en ja, een, een bus en een, of een vliegtuig, een vliegtuig. Voor een vliegtuig moest ik nog wat extra studeren en dat zag ik niet zitten. <laughs> die boot dat viel wel mee, dat, dat vaarexamen. Op het water is er nog plaats. Als je hiermee ja, een bus gaat rondrijden of zo, dan wordt je overspoeld door... door... En dan sta je in de file. Ja, ook, ook, ook dat nog. Als je op die boot vaart en je kijkt... Van op de boot naar de wereld, dan heb je daar een ander beeld van, een ander gevoel. En dat is niet zo als je in een vrachtwagen of in een bus zit. Als je daar naar de wereld kijkt, dan, dan zij je daar nog, terwijl dat daar ja, op ik, een boot ik, iets anders is. Ik ga eerlijk toegeven, ik kom heel veel aan het water. En voor mij is dat inderdaad ook een plek waar ik de rest van de wereld kan vergeten. En ik hoop en ik zie ook een beetje dat dat... Uh, voor het vertellen van verhalen het in een andere wereld reden dat dat inderdaad wel een, een mooie is? Het is zelfs bijna letterlijk zo dat als je aan boord komt van een schip, dat je dan uh, in een ander land kan komen. Als je uh, een andere vlag voert, bijvoorbeeld stel dat wij onze boot in Nederland zouden hebben gekocht. Mm -hmm. uh, dan, als je aan boord komt van een schip, dan ben je in Nederland. Dat is zo op een schip. Um, ja. uh, alsof dat die wateren telkens... Um, ja, landeloos of um, identiteitsloos, of ja, die hebben geen nationaliteit, dus als je op zee komt, ook al, dat is, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar toch, als je op een, op een schip komt, even af, dan, ben je, dan stap je altijd in een, andere, in een ander land of in een andere wereld. Ondernemend kruipeken. Over die andere wereld, de wereld van verhalen en alles wat erbij hoort. Je hebt er net al even aangehaald, Jan, dat uh, je probeert een beetje af te sluiten van alles wat met social media en dergelijke te maken heeft. Betekent dat ook dat er minder plaats is voor verhalenvertellers? Omdat er zoveel aanbod tegenwoordig is via media? Het um, is inderdaad wel zo dat het moeilijker lijkt. Mm -hmm. Tegelijkertijd ben ik soms een beetje blij om te zien wat er... Dat, dat klinkt raar. Ja. Ben ik wel blij dat uh, mensen inderdaad meegesleept worden door die social media en alleen maar daarmee bezig zijn en ook alleen maar... De, de, de indruk krijgen aan alles wat ik moet weten in mijn leven, dat moet via die social media komen. En ik moet daarvan op de hoogte zijn en daarvan. Soms word ik daar zelfs uh, ja, een beetje blij van, in die zin dat daar dan die plaats is voor het gerucht, voor ons project, waar je daar volledig van afges waar je, je daar volledig van kan afsluiten opnieuw. En waar die, al die druk... Uh, van ik moet ook uh, bijvoorbeeld uh, bereikbaar zijn, uh, mm. dat je dat je, dat je daarvan kan afsluiten op die boot, op ja. dat schip. Nog iets aan toevoegen, denk ik. Oh, uh, ja, misschien ergens wel. Ik vind dat het op social media heel snel moet gaan. Er is heel weinig tijd, of je kan het, je, je tijd niet nemen. En ik wil dat dat op ons schip wel is, dat er plaats is uh, voor rust en voor... een de tijd te nemen om naar een verhaal te luisteren dat iets langer duurt dan gewoon die flitsende filmpjes die uh, tegenwoordig voor ons uh, Netflix nee, <laughs> geprojecteerd worden inderdaad. en die we, uh, als het ons niet interesseert, gewoon snel uh, weg swipen. En, um, ja. ik, ik, ik denk misschien, en dat is dan mijn eigen mening uh, daar een beetje rond, dat het zou kunnen zijn dat het verschil met een vertellen van een verhaal en het aanhoren van een verhaal, nu zo groot is met wat er gebeurt op social media, dat het verhaal eigenlijk versterkt wordt? Ja, dat is ongeveer wat ik daarnet ook wilde zeggen. Ja. Wat ik daar ook wil toevoegen is eh, dat je met uh, waarheid of met werkelijkheid, mee, mm. met werkelijkheid speelt. Um, in die social media... Die, met die beelden en, en alles wat je kan zien en horen, uh, dat, dat lijkt de wereld te zijn. En, en dat is de echte wereld, zogezegd. En het moet ook heel echt zijn, allemaal. De mensen hebben niet graag niet meer verzinsels. Ze willen het graag weten hoe het precies is, mm -hmm. met de data en de namen en daarvoor mm -hmm. erbij. Uh, terwijl, terwijl het eigenlijk niet om het leven draait, om het echte leven. Dat, is, dat speelt zich af tussen mensen, in je gezin, Tussen je vrienden, in, binnenin jezelf. En wat wij doen op, de, op het schip, dat, is, um, dat lijkt allemaal fantasie, dat lijkt allemaal verbeelding, dat lijkt allemaal niet echt, maar tegelijkertijd gaat het daar net over de echte dingen, de gevoelens, de echte waarden. Um, dat is ongeveer het, uh, ook al vind ik er op dit moment de woorden niet voor, maar dat is ongeveer het, uh, helemaal het idee van ja. het gerucht. Ik merk, ik merk dat uh, voor jullie het gerucht een heel belangrijke factor gaat worden in de toekomst. Heb ik zo een beetje de, de indruk? Die, ik denk dat ik daarin niet helemaal verkeerd ben. Hoe zit het dan met het uh, verhalen vertellen op verplaatsing? Blijft dat uh, een grote factor of denk je van hmm, ik, ik wil het toch wat meer naar het gerucht toespitsen? Het voordeel met, dat, uh, met het gerucht, met dat schip, is dat het um, ook wel verplaatsbaar is, Klopt. maar tegelijkertijd dat het dezelfde plaats blijft. Um, als je begrijpt dat ik bedoel, ja. ik kom in heel veel uh, zalen, scholen, uh, bibliotheken waar je, je telkens van moet aanpassen. Um, waar, het, waar de omstandigheden niet altijd ideaal zijn uh, voor het publiek, ook, ook voor mij niet, akoestisch enzovoort. In het schip blijft dat steeds hetzelfde. Um, maar dus op termijn willen wij dus met dat schip graag een tournee doen die er elk jaar ongeveer hetzelfde uitziet, um, langs steden en dorpen en gemeenschappen die ons ook verwachten. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je die tournee hebt, dan weet je langs welke plaatsen je komt en dan kan je die plaatsen of de mensen daar ook aanschrijven. Kijk, wij komen langs. Ja. In die periode komen wij langs en dus uh, verplaatsingskosten of zo moet je al niet meer betalen. Het is een unieke gelegenheid om ons, om ons uit te nodigen. Ja, uh, ja, aan te meren. Je hebt ook geen zalen nu nodig of niks. Dat betekent dat je ook een vaarbewijs hebt, Jan. Ja, zeker. Dat... goed. Zier goed. Dat klinkt heel logisch. Ja, dat klinkt heel logisch, maar uh, is het misschien toch niet? Nee, nee, het is zot. Um, ik, ik, ik mag varen met, dit, met deze boot van 40 meter lang, met dat schip, maar ik kan dat helemaal nog niet. Dat is zot. Ja, het is uh, vergelijkbaar met, met mensen die in de jaren 50, denk ik, dat die gewoon naar uh, aan het gemeentenhuis moesten gaan ja, om me daar een rijbewijs ja. te gaan halen. Ja, ik heb wel een, een theoretisch... Uh, Zwaar, zwaar examen moeten afleggen. Ik heb een boek moeten studeren. Dus theoretisch heb ik dat allemaal achter de kiezen. Maar uh, ja, mijn praktisch vaarbewijs, dat was in een bootje van zeven meter lang, mm -hmm. daar moest ik iets mee dragen, aanmeren, okay. een drinkkelling uit het water halen, klaar, geboogd beginnen varen, maar ja, ik ben nog helemaal niet zo ver. Dus ik heb altijd een, voorlopig nog altijd een schipper, een echte schipper aan maar boord. Het, maar het schip, het gerucht, is, is vaarwaardig, uiteraard. Ja, ja, ja, ja. Radio Graag.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 We gaan het uh, ondertussen nog iets hebben over iets heel anders. Ik uh, wou graag nog eens refereren naar jullie toch wel prachtige website. Uh, van wies hand is die website eigenlijk? We hebben wel twee websites. Ah, dus ik denk ik... dat je het hebt over de meneerzee.be. Ja, inderdaad, die heb ik. Ja, die is van de hand van een kozijn van mij mm -hmm. en die heet Benjamin van Geem. Mm -hmm. Uh, en die heeft, die heeft dat gemaakt, inderdaad. Uh, en die, die heeft dat getekend ook. Dus de tekeningen zijn niet van mevrouw ah, Avondrood of van ah. Gitte van Collie, maar uh, dus wel van, van de Benjamin. En, en welke website is er dan nog? Er is ook nog hetgerucht.be. Dat ik daar niet op gekeken heb. Aha. Dus dat is, dat is voor een volgende keer. Dat ga ik zeker en vast ook doen. Ik vond vooral de tekeningen zeer mooi en hoe de website was opgebouwd. Ik, ik heb daar zelfs op gelezen in wiens hoofdje niet wil wonen, meneer Zee. Ja, dat gaat een tante Vintje niet graag horen. Dat is een tante van mij en die heeft mij er eens op gewezen van zeg Jansen, dat dat niet afhalen. <laughs> uh, want dat klinkt een beetje bizar voor sommige mensen. Maar in mijn hoofd is dat is eigenlijk een grote soep. Uh, misschien zelfs een soort vulkaansoep. Het is daar ook heel warm en er... Uh, ja, daar gebeurt altijd van alles. Ik, euh, ik haal daar dingen uit, omdat ik, ze da omdat ik dat kan, omdat ik daar gewend ben om daar dingen uit te halen. Maar iemand anders zou daar volledig in verdwalen en verdrinken. Giete, uh, even naar jou toe. Is het soms niet moeilijk om met meneer Zee uh, dag in dag uit te leven, in wiens hoofd je niet wil wonen? Ik woon uh, wel graag in meneer Zee, zijn hoofd. Ocht, okay. En ik verdrink daar ook graag in. En ik denk dat ik daar ook nog wel, dat ik onder, ondertussen genoeg... Goed genoeg kan vissen om daar de juiste dingen uit te halen of te zien. Of, I, um, wij hebben ongeveer ook wel. Zo, ik heb ook zo'n soep in mijn hoofd, dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. Is, is dus, het niet zo dat als je soms naar hem kijkt, en ik heb dat zelfs nu in dit programma, dat ik denk van hij is aan iets aan het denken? Ja, ja, altijd. Ja, het is, die, um, die indruk geeft, Maar wel. ik. Ja, ja, maar dat is goed, hè? Dat, Ja, ik, zo, uiteraard, uiteraard. Zo, zo zie ik hem graag. Hè? Maar um, inderdaad, daar is morgens mee aan tafel zitten. Uh, dan is uh, soms. Um, hoe moet ik dat zeggen? Nee, dat is juist leuk, hè? Maar ik zie hem inderdaad er wel, terwijl we een gesprek voeren, nog aan andere dingen denken. Ja. Dat, uh, dat mag, dat mag. <lacht> meneer Zee, die op verplaatsing komt, die naar scholen gaat, die geboekt wordt. Wat kost meneer Zee? <lacht> uh, dat, uh, meneer Zee kost uh, om te beginnen. Dat is mijn basisprijs, 400 euro. Mm -hmm. Ik heb dat laatst nog opgeschroefd, een beetje. Um, vooral eigenlijk omdat wij voor het gerucht uh, wel wat extra kosten maken. En ik dacht, het is nog eens tijd. Het is heel moeilijk om dat budget te bepalen. eigenlijk ja, altijd. Dat, ja. um, Het schept verwachting. Tegelijkertijd is dat ook goed, want mm -hmm. vaak als je, als je dan toch is ergens voor 100 euro uh, voor een goed doel of weet ik veel of je laat je overtuigen van oké okay, ik, ik kom dan maar voor 100 euro en ik ga de verplaatsingskosting zelfs, verplaatsingskosten zelfs niet aanrekenen dan, uh, dan heb je daar altijd de negatieve gevolgen van dan wordt je ook niet verwacht of dat wordt zelfs vergeten je moet zelf, zelf nog uh, alle stoelen klaarzetten of de belichting is niet goed terwijl als je het is zot, ja. Maar uh, het lijkt wel alsof dat via de organisatie ook dat aankomt bij, bij de mensen, bij het publiek, uh, er is verwachting. Mm -hmm. Als je ergens voor 50 euro, 100 euro gaat komen, dan is die verwachting veel kleiner. kan je, wel, kan je ze wel verrassen, van kijk, het is wel goed wat ik breng, mm -hmm. maar, maar meestal werkt dat juist niet. Uh, andersom wel. Hè. Als je iets heel groot verwacht, dan... dan en je, je vult dat ook nog eens in, dan, dan kan dat, dat heel dat vat van verwachting ook vullen. Als dat maar een klein vatje is, dan loopt dat over. Dat is zeker wel gevuld, maar het lijkt wel inderdaad of dat, dat overloopt. En dat dat allemaal... Ja, dat is, dat, de, aandacht, de aandacht die ze maar hebben, die ze maar op, op voorhand dachten, ja. uh, daar ga ik zoveel aandacht aan geven. Ik kan ondertussen wel wat babbelen of met andere be dingen bezig zijn in mijn hoofd. Dat blijft, precies. De creatieve uitlatingen van mevrouw Avondrood, op welke manier kunnen we daarvan genieten? Kunnen we jouw tekeningen ergens zien? Staan die in bundels? Of waar, waar zien we jouw, waar zien we jouw cre creativiteit? Mm, dat is moeilijk. Eh, momenteel denk ik dat je die vooral terugvindt in boeken. We hebben samen ook een boek gemaakt. Het laatste boek dat we samen gemaakt hebben, we hebben drie boeken gemaakt. Ja, vertel, maar het vertel. laatste boek dat we samen gemaakt hebben, Jij bent alle liefde, is wel mijn trots. Is, is onze trots, denk ik wel, dat je zou kunnen zeggen. We hebben dat samen, um, um, echt samen gemaakt. En daarin zijn ook tekeningen te vinden waar ik mij volledig um, um, goed bij voel. Hoe moet ik het zeggen? Mm -hmm. Waar ik wel... Ik, ah, ik zou ze nu anders tekenen, maar ik ben er wel trots op. En, eh. Dat is een boek dat uitgebracht is in 2022. Klopt dat? Dat zou wel eens goed kunnen. Oké. Okay. Uh, ik heb dat toevallig opgezocht, maar meer heb ik er nog niet over opgezocht. Vertel eens over dat boek. Voor wie is dat boek? En is dat boek nog verkrijgbaar? Dat boek is nog verkrijgbaar, maar ik geloof niet meer online. Maar ik kan me vergissen. Ik heb alleszins nog wel een stapel liggen in mijn stal... Een hele grote stapel. Een hele grote stapel. Jij bent alle liefde. Is dat een zoektocht naar de liefde? Het was voor ons allebei zelfs nog een zoektocht. Uh, wij hebben dat boek gemaakt um, toen onze liefde nog niet... Die, die was dan waarschijnlijk wel aanwezig, maar nog niet, um, nog niet tastbaar. Hè. Um, wij hebben, uh, elk, um, we zijn elk een boekje begonnen. Ik ben in mijn boekje beginnen schrijven. Zij is in haar boekje tekeningen beginnen maken. Wij waren ons allebei bewust van het verhaal. Dat zat abstract in ons hoofd, maar dat moest nog vorm en taal krijgen. We hebben dat, die boekjes af en toe gewisseld. Ik heb teksten gemaakt bij haar tekeningen. Zij hebt, heeft tekeningen gemaakt bij mijn teksten. En zo is dat verhaal, stel ik eens aan... Vorm beginnen krijgen, terwijl dat dus in een abstracte vorm al in ons hoofd zat. Ik herinner mij nog dat jij zei, Gitte, bij jouw tekeningen, ik ben eindelijk aan het tekenen. Ja, zot genoeg. Terwijl daarvoor maakte je tekeningjes: dat is iets anders. En toen was je echt aan het tekenen. Ja, ja, zo voelde het ook. Het voelde ook echt, het voelde echt alsof ik een beetje thuis was gekomen. Dat klinkt een beetje raar, uh, maar ik moest niet echt mijn best doen. Het vloeide er gewoon uit. Het was een gevoel. Het was, het was, het was gewoon wat ik wou vertellen. Het was geen wat ik wou tekenen. Het was niet uh, hetgeen wat iemand mij vroeg om te tekenen. Denk, het was... Zijn er op dat vlak qua boeken nog plannen? Ik zou heel graag een jeugdverhaal schrijven. En dat klinkt alsof dat iemand ja, dat zijn veel mensen die nee. dat zeggen, ja. denk ik. Amai, ik zou nog wel eens een boek kunnen schrijven, maar het verhaal zit eigenlijk wel al helemaal in mijn hoofd. Ik heb het ook al verteld in een aantal vormen. Wij gaan er ook nu een voorstelling van maken. We zijn eraan bezig voor de jeugdboekenmaand 2025. Um, maar ja, het wordt steeds ook concreter hoe dat boek, dat jeugdverhaal, er dan precies moet uitzien. Welke perspectieven ik ga gebruiken en waar, in, in welke media... Media stress. Ik uh, het verhaal ga beginnen. Um, ik moet er gewoon, ja, gewoon beginnen. Ik moet, ik moet gewoon mijn pen op een blad zetten en dan, dan stroomt het er wel uit. Misschien een moeilijke vraag, maar ik kan me voorstellen dat je als professioneel verhalenverteller je verhalen ook kwijt moet kunnen, met andere woorden, je moet afnemers zoeken. Is dat niet altijd moeilijk? Dat is op zich niet zo belangrijk als het er maar uitstroomt. Om het met de woorden van mijn vader zaliger Grigi de Maaier te zeggen. Hij zei tegen mij: dat is een tubeke, gelijk tandpasta of verf. En begint daaraan te knijpen. En andere, eh, sommige, ja, an, iedereen heeft wel een manier mm -hmm. om zijn tube tandpasta uit te knijpen en op te rollen of weet ik veel. Eh, iedereen heeft dat. Maar het komt eruit. Het moet er gewoon uitkomen en, en tot het laatste. Of. Eh, ja. Ik heb dan ook manieren om dat de allerlaatste er ook nog uit te persen en dan is het eruit. Wat het dan juist wordt, tandpasta of verf en in welke vorm, dat is niet zo belangrijk als er maar uit is. En wie dat, dat dan komt beluisteren, dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk als er maar uit is. Ja, dat klinkt wel raar, hè, want je moet er ook nog eens je aan mee verdienen. Dus hopelijk gaan veel mensen ja, daar iets aan hebben. Uh, maar je bent nog niet bezig met welk publiek je nee. kan bereiken. Of, maar werk uh, je bijvoorbeeld met een, uh, een agent die voor jou boekingen regelt of doe je alles echt zelf? Ja, ja alles gebeurt. Uh, eigenlijk vooral mondering. Hmm. Uh, het, het, uh, ja, oké. Okay. Ja, dus de mensen vertellen het voort. Ja, je moet die niet eens uitnodigen. Um, ik ben wel ja. bewust dat uh, voor de promotie van het gerucht dat ik het anders ga moeten aanpakken, dat ik veel aanweziger zal moeten zijn op Instagram, dat wij veel aanweziger moeten zijn um, op die social media. <lacht> um, maar, um, maar voorlopig, ja, zelfs het gerucht gaat van mond tot mond, want we hebben nu ja, uh, deze week nog zelfs concreet een afspraak in Brugge uh, bij een mevrouw. Die organisatie heet Kaap, die organiseren van alles. Dat is een soort productiebureau. en Dat, is, dat gerucht is hen ter oren gekomen, ik weet niet op welke manier. Ja. en Zij hebben contact met ons opgenomen. Ja, en dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Zwoelen, zuider woud, wind, woud, kind, wegenblind. Zoek de weg naar huis, kind, krimmel, duimkind. Pampersluier, douw, klim, douw, kim, stronken, Schim Geen enkele lichte lucht, glimp, blommer, loof, krimp. Liefde loopt langs alle kanten uit, valt met vlagen, klater, luister. Lest de smarteloze ledenbeken, beken, Plust met haperend gefluister, Beluister het verdrote zielgeluiter, Van mijn bloedend hart. Mm -hmm. Klepperende kele drinken, Gul en klauteren uit hun ploeterduister. Gelouterde bedeelde vlieren fluiten vol de tonen van dit luister. Beluister het verdroogde zielgeluister van mijn bloedend hart. Mm -hmm. Laat de lamme haveloze zich verwarmen in de lute van mijn woorden. Het te hoge donderton uit de diepte van mijn haperend akkoorden. Ligt je lamme kreukelbeen op het kloppen van mijn bloedend hart? Ligt je lamme kreukelbeen op het kloppen van mijn bloedend hart? En zeggen dat een mond overspoelt van alles waar het hart van vol is? Zeggen dat een harte geest vermoeit met alles wat niet logisch is. Mijn leven raakt vergroeid met een stad waar elke nacht wordt gehuimd. Het zijn de harten van de mensen zonder stem. Het zijn de harten van de mensen zonder stem. Even over de toekomst nog. Het laatste onderwerp dat we hier gaan aansnijden. We hebben het eigenlijk al een beetje over de toekomst gehad. Ik, ik voel dat het gerucht daar een belangrijke plaats in gaat nemen. Maar laat ons toch eens proberen. We hebben geen glazen bol. We gaan niet over AI spreken, maar over een glazen bol spreken. Probeer daar eens in te kijken en uh, jouw zelf tien jaar verder te projecteren. Waar sta je dan? Of waar hoop je te staan? Wij varen dan, wij drijven. Ja. Wij drijven over, het, over de binnenwateren van, uh, van België, Nederland, misschien wel Frankrijk, Duitsland. Al moet ik mijn Duits dan wel nog serieus uh, bijschroeven. Frans, dat gaat al. Um, ja, en wij varen en wij komen op plaatsen waar we op dachten nooit geweest te zijn, of nooit te, te geraken. En, en uh, iedereen is welkom aan boord. En mensen komen binnen en verwonderen zich, leggen een klein toestelletje opzij, zetten hun wereld tegelijkertijd open, terwijl de deur dichtgaat, en, um, en gaan mee in onze verhalen, in onze verbeelding. Oké. Okay. Um, we zijn bijna aan het einde, maar we eindigen nooit zonder onze tien dilemma's. Kruidbeke. Een Kruijbeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe bij ondernemend Kruibeke aan de tien dilemma's die we vandaag aan Jan en Gieten gaan voorleggen. Eerste dilemma, waar kies je zelf voor? Is dat een glaasje wijn of een glaasje bier? <lacht> Wij willen graag alcoholvrij blijven. Perfect. Tweede vraag, jullie vakantie... Als je vakantie hebt, mag die avontuurlijk of eerder relaxed zijn? Ja, we nee, die van moet avontuurlijk dus. avontuur ja. zijn, wat we op voorhand niet hadden bedacht. Zo moet ja, het zijn. Voilà. Okay. Als je met de wagen rijdt, is dat dan een personenwagen of mag dat een grote SUV zijn? Dat mag een schip zijn een schip. van 40 meter lang. <laughs> okay. Genaamd een Belgische spits. <laughs> Oké. Okay. Qua eten, dat is misschien wel een hele leuke. Geef mij maar een stoofvleesfriet of wij gaan graag eens culinair dineren. Goh. Zolang het maar avontuurlijk blijft. <laughs> ja, ik had ook geen ander antwoord eigenlijk verwacht. Zelf kies ik het liefste als er tijd voor is, Jan en Gitte. Voor individueel sporten of voor een groeps Oh, ik uh, individueel, maar jij groeps. Ik eerder ja. groeps, ja. Ja. Doe je sport? Nee. Maar toch groepen? <laughs> maar, maar ik, uh, ik ben... Uh, ik, ik zou wel heel graag nog eens in een volleybal, of een <laughs> voetbal of een basketbalploeg in mijn plaats hebben. Oké. Okay. Dan een zesde dilemma. In huis geniet ik het meeste van, of op het schip geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen? Uh, geef mij maar bloemen. Geef mij maar kamerplanten met een goede wortel. Oh. dan ook nog wel jaren kan blijven leven. Als huisdier kies ik een hond of een kat? Nee, kat. Ja, wij hebben een uh, fantastische, uh, <laughs> ja. avontuurlijke en verrassende, wilde. Wilde ja, verrassende. kat. Ja. Zit die op het schip? Nog niet. dat, dat, gaat, dat gaat, gaat daar heel veel avontuur toe, Maar dat mee. wordt een scheepskat. Ja. Ja, ik, ik zie daar al beelden bij, dus het uh, gaat mooi worden. Achtste dilemma. Ik voel me het beste in... Eh, ook die vraag moet ik eigenlijk niet stellen, want daar gaat een antwoord op komen in casual chique kledij of casual casual? Ik snap die woorden eigenlijk ja, niet zo goed, maar in, ik denk dat ik het voor het tweede ga kiezen. Casual, casual. Gewoon, Gewone kledij. Ah, gewone? Nee. Nee, nee, nee, dan. nee dan. Nee, nee, ja, niet zo van gewone kledij. Nee. Maar ik, ik ga de vraag anders stellen. Ik voel me het beste in meneer Zee, of in meneer Jan? Hmm. Ja. Dat is ook een moeilijke. Dat is, dat is gigantisch uh, moeilijk. Gaan we een pas vragen? Gaan we passen? Ja, ja deze, deze vraag we, wil ik passen. Die gaan we passen. In het huishouden... Uh, ja, die moet ik elke apart stellen. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik... Uh, ik draag soms wel een hele grote steen bij, maar heel vaak zijn het hele kleine kiezelsteentjes. <laughs> voilà, dan zijn de andere stenen voor mij. Oké, okay. en dan uh, jullie muziekkeuze. Welke keuze hebben jullie? Gaan jullie terug in het verleden? Of zeggen jullie, de muziek die nu gemaakt wordt, uh, die draagt onze voorkeur? Ik denk dat dat vanzelfsprekend is, we gaan terug naar het verleden. Terug naar het verleden, Gitte? Ja. Zijn er voorbeelden van? Voorbeelden, ik denk. Um, jaren 80, jaren 90? Ik um, denk eerder nog vroeger, maar, um, maar zoals bij alles wat wij doen, denk ik, um, vinden wij het verleden wel, wel um, mooier of was er meer aandacht of zo. Ik weet het niet. Oké. Okay. Maar... Okay. Meneer Zee, Jan, mevrouw Avontrood, Giete, mag ik jullie van harte danken voor dit uh, toch wel zeer boeiende gesprek. En veel succes toewensen met alles wat jullie doen. Dankjewel voor de uitnodiging. Te volle half negen, speelplein van de kluiterklas. In de rij en Juf Katrien keken of de reiner was. We waren prachtig gedresseerd, goeiemorgen Juf Katrien. Ik stond tussen Bob en Marga, de rest kon ik niet zien. We waren allemaal doodgewoon, behalve Cynthia Roos. Het ging niet om haar gekke naam, maar om haar boterham en dood. In onze trommel zat gewoon een boterham met ei. Maar vroeg je het dan, Cynthia, weet je wat ze dan zei? Ze zei: Zeester met koffie en een mandarijn.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 Ik werd rood, ik sta Sintia Cynthia alsjeblieft. Ze keek achter mijn oren, want tot daar was ik verliefd. Ze ster met koffie en een mandarijn. Een boterkoek met koffietje en een stukje marsepijn. Hersenen zijn als pudding, die tussen je oren rekt. Zeg stel met koffie, tot je dat begrijpt.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 het lot kan gruwelijk zijn Ik was een trouweloze hond Zoals dat wel eens gaat Ik vroeg nog regelmatig dat haar pa Mij op mijn bakjes Zij Zeester met koffie En een mandarijn Een gebroken hart met confituur En meer moet dat niet ik heb Cynthia nooit meer teruggezien, wat taktloos is en doel. Het is daarom dat ik principieel nooit meer in de